3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Staatssecretaris Mansveld heeft vanochtend NS-directeur Meerstad... om opheldering gevraagd over de situatie rond de Vira. Mansveld zei in de Tweede Kamer dat ze Meerstad duidelijk heeft gemaakt... dat het uitvallen van de hoge snelheidstrein onacceptabel is. Volgens Mansveld had dit nooit mogen gebeuren. Ik kan u zeggen, ik zeg het hier netjes, dat ik het ongenoegen deel... en dat ik de ontstemdheid begrijp. Maar ik kan u zeggen dat ook ik een aantal woorden heb gebruikt... die in deze zaal niet gebruikt mogen worden, denk ik. Mansveld wil zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing... voor de verbinding Amsterdam-Brussel. Dat zou waarschijnlijk een verbinding zijn... via het bestaande klassieke spoor. Staatssecretaris wil uiterlijk vrijdag van de NS duidelijkheid... over wanneer die trein kan gaan rijden. Bij een inval in een woonwagenkamp in Eindhoven heeft de politie 19 arrestaties verricht. Het onderzoek in het kamp is nog bezig. Volgens het landelijk parket is het vooral gericht op de georganiseerde hennephandel. Arrestanten zijn zeven bewoners van het kamp en twaalf mensen van buiten het kamp... die bezig waren met het verwerken van de hennepplanten. Behalve de politie zijn ook tientallen medewerkers van de gemeente... de Belastingdienst en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken... en Werkgelegenheid bij de actie betrokken.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 Schippers benadrukt dat er niet voor niets een tuchtrechter is. Die wil ik ingezet zien. Ik wil niet dat inspecteurs zelf besluiten... om iemand uh, onder druk te zetten zich uit te schrijven. Ik wil dat een inspecteur kan zeggen, jij gaat niet meer werken... want ik vind jou een gevaar voor de patiënten. En tegelijkertijd stap ik als inspectie naar de tuchtrechter... en span ik tegen jou een zaak aan. En ook wil Schippers het makkelijker maken om artsen uit hun beroep te zetten.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 ABB ah, Verkeersinformatie. In Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd voor de Continental. Richting het noorden staat 3 kilometer, filoptaat 18 west. De linker rijstrook is namelijk dicht. En op de A13 Rotterdam-Den Haag zijn ze bezig met een spoedreparatie. Tussen Delft en knoopert Diepenburg 3 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Hallo, ik ben Jean-Paul, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKBS. En u vindt mij in Amsterdam.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 Uh, ik ben net een weekje terug en we waren 1 oktober precies weggegaan. Dus uh, drie maanden en een week hebben we echt uh, gereisd. Oh, nou, waarom je dat deed, dat horen we zo meteen. Ook Esther Voet is hier uh, aangeschoven. Zij komt net terug uit Israël. En daar zijn vandaag verkiezingen voor de Knesset, de Israëlische Tweede Kamer. Joost Lintzen zit hier ook nog aan tafel. En uh, straks geven we ook twee van zijn nieuwe cd's weg. U kunt uh, via de website ditsdag.nu kijken hoe u daaraan mee kunt doen. En straks ook onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Raymond de Jong. En Jeroen Otter en Herman Plein zijn er ook nog. Maar we beginnen met uh, Esther Voet. Esther, vandaag de uh, nieuwe knesset wordt gekozen. De grote verrassing, althans in de peilingen, is uh, Naftali Bennett. Wat is dat voor man? Het is een man met uh, veel charisma en humor. En dat is op zich voor de Israëlische politicus... Uh, Al heel um, bijzonder, ja. Is bijzonder, want de politicus in Israël wil zich over het algemeen... een beetje boven het volk laten uitstijgen. En deze man is heel sociaal. Hij heeft een ontzettend vlotte babbel... Um, en heeft een rechtse agenda. Tenminste, daar scoort hij op dit moment mee. En in Israël moet je altijd maar afwachten... wat dan daar na de verkiezingen van overblijft. Maar dat zal niet nieuw zijn. Dat hebben, kennen we hier ook. Heel sociaal en heel rechts. Dat zijn woorden die we in Nederland niet altijd onmiddellijk met elkaar nee, uh, dat associëren. Klopt, dat klopt. Maar Israël heeft, wat dat er gaat, heel veel verschillende lagen. En uh, Bennett spreekt ook nog een keertje vloeiend Amerikaans. Hij heeft een paar strepen voor. Hij heeft onder meer in de elite uh, uh, afdeling van het uh, Israëlische leger van het Sahel gezeten. samen met net bij wie die ooit begonnen is. Okay. Hij is een very uh, fast self-made miljonair. Maar en... ik hoor het sociale hoor ik nog niet. Waar zit hem dat in? Nou, het zit hem vooral in de omgang, de manier waarop je met mensen omgaat. Ja, oké, okay, zo zelfwaardig. Absoluut. Hij, is dat, uh, hij doet dat heel erg goed. Ja. Zullen we even gaan ja. luisteren? Yes. Bennett is head of the to body. Eigenhandig high-tech multimiljonair geworden. En in een elite eenheid van het leger gediend. Hamas is een sort of Al-Qaeda-type organization. And I agree with him. We have a deep problem with, uh, with the Palestinians. This all has to end. We cannot accept a terrorist regime next to us. He's a bit like a pop star, isn't he? Yeah, he's absolutely a superstar. He's a great figure, yeah. Waar staat hij voor? Wat wil hij met Israël? Hij wil uh, vooral, en dat is uh, waar hij mee scoort... en waar wij ons ook uh, een beetje zorgen over maken... Hij en wij is dan City? Ja, en yeah. delen van de Joodse gemeenschap ook... en mensen die het vredesproces een warm hart toedragen. Hij scoort op dit moment met het feit... dat hij delen van de Westbank zou willen annexeren. En dat is natuurlijk een, uh, een standpunt dat nieuw is in de Israëlische ja, Annexeren in de zin van, want er staan al heel veel huizen toch? Uh, nederzettingen? Ja, er zijn nederzettingen, maar die zijn uit te ruilen... Uh, bij een eventueel vredesakkoord met andere delen van Israël. Ja. En hij gaat daar nu vol in en zegt gewoon van... Uh, voor hem Judea en Samaria. Uh, Bijbelse namen? De Bijbelse namen, waar oorspronkelijk natuurlijk... het hart van het Joodse volk ook he heeft gezeten. En dat na... 48 1948 is, uh, is ontruimd en in 67 zijn joden daar weer ja. uh, gaan zitten. Um, hij vindt dat dat gewoon onderdeel zou moeten zijn van, uh, van Israël. Maar wil hij ook nog nieuwe gebieden annexeren of dat niet? Nou je hebt natuurlijk in de, de Westbank heb je het ABNC gebied. Uh, dat is allemaal onderverdeeld, dat gaat nu te ver. Ja. Maar hij wil uh, gebieden waar veel joden zitten, dat wil hij uh, bij Israël gaan trekken. Officieel bijnemen? Ja. Ja. Ja, in Nederlandse kranten lees ik vaak dat hij extreem rechts is. Ja, en dat... Is dat een mening of is dat een feit? Uh, nou, wij moeten nog zien welke kant hij opgaat. Het is namelijk een hele slimme man. En ik denk dat hij dit vooral doet om heel veel rechts weg te trekken. Ook van Likud, hè? Uh, de grote partij van Netanjahu. Uh, het zit er ook in dat hij eventueel een coalitie gaat vormen met Netanjahu. Want ze hebben zich een beetje aan elkaar verklonken. Hè? Ze hebben een soort, ja, uh... ze mogen elkaar wel graag. Ja. Ja. Ja. Ja. En Dat mag de kiezer ook weten. Dat mag de kiezer dat weten. Als je op de een stemt, dat je de andere vermoedelijk erbij krijgt. Ja, maar ze kunnen niet met z'n tweeën. Ze zullen ook nog andere partijen erbij moeten, moeten trekken. Ja. En dan kijk je toch al snel ook naar de linkerkant van Likud. En er is van alles gaande in die politiek. Er zijn de groot, het grote Kadima, het grote centrum, de grote centrumpartij van Sipi Livni en voorheen van Sharon, daar is vrijwel niets van over. Hoewel ze de laatste dagen in de peiling weer ietsje omhoog komen en, en misschien ze... nog wel in de knesset zullen blijven, maar ze stonden op nul. Ja. Dus die zijn duikelijk van 21 zetels naar nul. Daar zijn nieuwe uh, partijen voor in de plaats gekomen. Onder meer Tsipi Livni, de voormalig leidster van Kadima, heeft een centrumpartij opgericht. En die heeft het alleen over het vredesproces. Shelly Yakimovic van de Arbeiderspartij uh, doet dat ook in mindere mate. Maar dat scoort en... niet heel goed hè? in de peilingen. De, en... Maar het is in Israël geen issue op dit het vredesproces? Het is, uh, ik sprak gisteren Gil Hofman. Wij hadden een grote bijeenkomst met het CD. Gil Hofman is de politieke analist van de Jerusalem Post. En ik vroeg: Ja, maar hoeveel staat dan het vredesproces uh, op, het, uh, op het prioriteitenlijstje? Hij zegt: hoe lang is de lijst? Nou ja. <laughs> dus Niks staat er niet op. Het, is, het staat er wel op, hoor. Erg, maar maar erg de economie is gewoon heel erg belangrijk. Veiligheid is heel erg belangrijk. En ik denk dat ook vooral uh, je net en jou op dit moment... op de economie wordt afgerekend. Nou, nog even bij die Bennet blijven. Je, dat, ik heb nog niet scherp of die nou extreem rechts is of niet. En o, hoe dat straks gaat blijken. Want jij zegt dat moet na de verkiezingen blijken. Dat moet na de verkiezingen blijken. Maar, maar waaruit dan? Omdat hij um, Kijk, in Israël wordt heel veel beloofd en uh, niet gedaan. En ik denk, ik verwacht toch van Bennett. Een bepaalde realiteitszin uh, die hij nu niet aan de dag uh, uh, uh, nu niet vertoont. Maar ik heb zomaar het vermoeden dat als hij zometeen met Likud in een coalitie uh, komt, dat hij toch zijn zeilen zal moeten bijzetten. Hoe staat hij ten opzichte van buitenlands beleid? We weten allemaal dat veel Israëli's zich zorgen maken over Iran, met name ook uh, ja. politici. Heeft hij zich daar ook al over uitgesproken? Uh, in mindere mate. Uh, eigenlijk heeft alleen uh, Netanjahu zich heel duidelijk uitgesproken over Iran. Uh, die heeft gezegd dat hij het na de verkiezingen topprioriteit nummer 1 gaat uh, maken. En Maar 12% van de Israëlse kiezers is het daarmee eens. Hm. Want, dus, uh, want de angst bestaat dat er misschien een aanval zou kunnen plaatsvinden op Iran eventueel vanuit Israël. Maar dat wordt niet gesteund door de bevolking. Jawel, dat wordt wel voor iedereen ziet het gevaar wel. Mm -hmm. Maar dat het een topprioriteit moet worden, dat uh, is een tweede. Nogmaals, topprioriteit is de economie. Israël is een groeiende economie, nieuwe economie. We hebben een groeicijfer van 3,3 tot 4 procent per jaar. Daar kijken wij hier ja, naar. Dat is naar. Er wordt ontzettend veel uitgevonden, wetenschappelijk gezien, op farmaceutisch gebied. Je wil het allemaal niet meemaken. Het is een heel vooruitstrevend land verder. Ze zitten alleen in, uh, wat we zeggen, een very bad neighborhood. Ja, slechte buren. Ja. ja. Uh, Netanjahu lijkt weer te gaan winnen. En vervolgens lijkt het erop dat hij kan uitkiezen... nee, gaat niet te gaan winnen, althans de grootste te worden? Ja, de grootste. Dat bedoel maar hij gaat wel verliezen. Ja, hij gaat ja. wel verliezen. En vervolgens ja. kan hij uitkiezen of hij met alleen maar rechts... of ook nog rechts en een beetje links wil regeren. Althans, zo ziet de pijn in dit moment uit. Dat klopt. Ik denk inderdaad dat de uh, formatie... weer bij Netanyahu zal komen te liggen. En ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Kijk, in Israël, uh, en daarom hou ik het ook even niet bij extreem rechts... in Israël zal de vrede met de Palestijnen van rechts moeten komen. Omdat je vanuit links alleen geen totaal draagvlak van de bevolking krijgt. En dat hebben we gezien met Begin. En we hebben het gezien met, uh, met Rabin. Dat ja. waren haviken die later vredesduiven werden. En ik heb het vermoeden dat jou, onder meer ook gedwongen door Obama... die natuurlijk zijn punt wil gaan maken in het Midden-Oosten... dat er nog wel eens hele rare dingen kunnen gaan gebeuren. Ja, en raar is dan vrede met nou, Hamas? ja, fijne dingen. Ja, ja. In Hamas, in ieder geval de Westbank. Dat het vredesproces weer wordt losgetrokken. En dan is de enige met wie je kunt praten is Abbas. Ja. Ja, ja. Jij zegt dat ik verwacht dat dat gebeurt de komende jaren? Um, ik zou er niet van raar staan te kijken. Ik vind het altijd zo moeilijk om het Midden-Oosten te voorspellen... want morgen is het weer allemaal totaal anders. Maar waarom sta je er niet aan van te kijken? Want het lijkt er niet op. Ja, maar dat deed het ook niet met Begin. Toen Begin werd gekozen destijds... voor het de Camp David akkoord, het vredesakkoord met Egypte... zei iedereen, dit is het eind van de staat Israël en weet ik veel. En uh, iedereen had zoiets van, nou jongens, dit is, hier komt nooit vrede. Ja. En uitgerekend, Begin sloot uiteindelijk dat akkoord... Dus het is niet zo: het is in Israël nooit wat het lijkt. I My derangement of my day My descent to page The final masquerade Is slipping away Was I the one who took the shirt off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 The arrangement of my, days, my, into beige, my final is away. I am met een masquerade. Neda Boein, welkom. Ja, Er zijn een heleboel uh, jongeren die gaan reizen na hun studie... maar jij pakte dat toch wel heel bijzonder aan. Jij ging liften van Groningen naar Kaapstad. Hoe kwam je daar ja. zo bij? Ja, ik kwam te weten over het project. En ik, ik voelde gelijk gewoon van... Eigenlijk alsof ik al was geweest. Zeg maar, heel gek. Ik herkende het. Maar dan het. hoef je niet meer te gaan. <laughs> ja, maar ik weet niet. Het was toen... Toen ik het zag, dacht ik, ik herken het of zo. Inderdaad wel alsof ik al was geweest, maar ook van het is onmogelijk om nu niet te gaan of zo. Het was gelijk van ja. Ik zeg even dat mensen die foto's van de reis willen zien, dat op de website kunnen doen. Uh, dit is de dag nu. Het project, zei hij. Wat, wat, wat voor een project was dat? En, en hoe kwam je daarmee in aanraking? Uh, nou het project was dus om uh, van uh, Groningen naar Kaapstad te liften in drie maanden... En het was eigenlijk een mediaproject. Dus iedereen kon meeliften eigenlijk via Facebook, uh, Twitter, Instagram, uh, YouTube. Hier deed je uitgebreid. Maar wie had het ja. bedacht? Uh, het is eigenlijk bedacht door ook een, uh, een jongeman, uh, Roy, Roy-chan... En die had eigenlijk zelf het idee om, uh, om door Afrika heen te liften. En hij is eigenlijk zoveel verder gegaan met dat idee dat hij dacht: hé, hey, we willen meer jongeren daarbij betrekken. En we wilden echt een mediaproject van maken. En uiteindelijk had hij een gevoel dat hij gewoon zoveel achtergrondinformatie wist. Dat hij dacht: hé, hey, we willen gewoon echt drie frisse jongen daarin zetten. die al die dingen en al die uh, ja, zakelijke en organisatorische Het allemaal niet weten en gewoon met een frisse blik die reis kunnen gaan maken. Dus zo ben ik erbij gekomen ja, eigenlijk. Je was totaal niet voorbereid. Of dat wel? Um, nou, ik heb nooit eerder gelift. Die andere twee jongens die hadden heel veel ervaringen. Dus Jullie gingen met z'n drieën. Je ging ja, niet als met vrouw alleen, drie, ja. maar met, met, met, met, met twee andere jongens. En uh, die kennen elkaar ook al veel langer. En die hebben al heel veel liftervaring. En ik had nooit gelift. Ik was wel eerder naar Afrika geweest. Dat wel. Maar uh, ik dacht, ja, uh, yeah, let's do this. Laten Dat we even, even luisteren, want je zei al, het is een mediaproject. Dus we hebben ook een videodagboek bijgehouden. Luister even naar een fragment daarvan. We hebben echt enorm vriendelijke. Er kwam een bus voorbij. Die C hier altijd heel hard. Uh, we hebben echt enorm vriendelijke mensen ontmoet. En uh, de laatste lift nu ook weer. Alleen... Uh, we zijn nog geen 20 meter gereden en uh, we hebben een lekkere band, zoals je kan zien. Nog een paar uur en dan begint het offerfeest en dat is te merken, want uh, dit is onze laatste lift voordat we in het dorp zijn waar we <lacht> nou, zullen zijn. En uh, nou, zullen we zitten gewoon met het, uh, het schapenstonsdorp in de uh, achterpak. Maar Ik ben het vrolijk gewoon voor al die mensen zo. Ik ben zo blij mee te zijn. Zo open en gewoon iedereen lacht, en ik, net ook wat je met dat eten, iedereen staat er om die tafel samen te eten, en dan denk ik ja, het is een beetje corny, maar uiteindelijk, weet je weet, we zijn allemaal familie, ik kan er gewoon van genieten, ja. Ja, nee, jullie hebben gingen ook uh, vanuit Thumbs Up Afrika heette dat, u deden ook projecten onderweg. Want, ja. wat, wat hebben jullie gedaan onderweg? Um, ja, in el elk land hadden we een verschillend thema. En aan de hand van het thema bezochten we dan projecten. En eigenlijk om ja, gewoon onderwerpen wat normaal jongeren niet echt interesseert... om dat toch op een leuke manier uh, daarnaar te gaan kijken... en vragen op te roepen en misschien discussies uh, te starten. Ja. En ja, dat was dus in elk land eigenlijk verschillend. Joris, ik zie jou al heel geïnteresseerd kijken. Uh, ga je daar strikken voor uh, een van jouw programma's? <laughs> uh, nou, <coughs> dat niet, maar ik dacht wel van, uh, ook slim van die twee jongens. Er waren ervaren lifters, begrijp ik. En je moet altijd namelijk een meisje een aan leuk, de kant van de weg mee, nee. Nee. Ja. <laughs> Dan stoppen ze en daarna kom je uit de bosjes. Ja, van, ging, ging het zo, Nee, Want jullie hebben echt gelift. Hè? Ook al waren ja. de projecten bedacht, jullie, gingen echt, uh, ja. jullie stonden echt langs de kant met de duim omhoog. Ja, ja, ja. Nou, in Afrika is het meer zo uh, met je hand omlaag. Oh ja. Ja, het kan in elk land weer wat anders betekenen, toch? Ja, ja dat moet je maakt. goed op, ja. Ja, Dus dan moet je wel even weten. Laten we eens even bij de route kijken. Want jullie gingen via het Oostblok naar Turkije. En mm -hmm. langs de grens van Syrië. En aan die grens hebben jullie ook nog rebellen ontmoet. Ja, Hoe ging dat? Tot. We zijn daar in een uh, ziekenhuis geweest. Nog op de, op de grens inderdaad. Waar uh, Syrische rebelleiders. Um, ja, met gewonden. Uh, ja, van alles eigenlijk uh, waren opgenomen. Ook kinderen hebben we daar gezien. En ja, dat was wel gek om te zien. waren echt, uh, ik heb met één man bijvoorbeeld gesproken die had net uh, één been was uh, geamputeerd. En uh, maar die was zo, hij had echt vuur in zijn ogen. weet je Hij was zo gedreven. Hij, hij was echt van overtuigd. Van ja, wat, wat ik doe is gewoon voor het beste van iedereen. Weet je, ik kom op voor mijn volk en ik vecht voor vrijheid en uh, ik bescherm mijn kinderen. En uh, dat was ook wel mooi om te zien. Weet je? Ik, ik ben zelf totaal niet van overtuigd dat je um, ja, vechten... of weet je wel, die negatieve energie, dat je dat met nog meer geweld kan oplossen. Want dat is gewoon twee van dezelfde polen. Dat kan elkaar nooit uh, in evenwicht brengen. Nee. Maar deze man was gewoon zo overtuigd van, van wat hij doet. Van, ik heb gewoon geen, geen andere keuze. Nee. Dacht je niet op zo'n moment, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Kom ik zo langs zo'n oorlogsgebied? Uh. Waar ben ik mee bezig? Nee, eigenlijk nee? niet. Nee. Zijn er momenten waarop je dat gedacht hebt? Van nou, nu is het allemaal zo erg, nu wil ik wil gewoon weer naar huis. Nee. Helemaal nee, niet? Nee, dat ik echt gewoon echt naar huis uh, wou, niet. Nee, natuurlijk heb je af en toe wel momenten dat je een beetje heim hebt. Of weet je wel, dat of het dat gewoon niemand wat je meeneemt. Is. Of dat niemand je meeneemt. Ja, dan moet je gewoon op een uh, tankstation slapen. Of langs de weg of zo, of een tentje opzetten. Want wat is het langste dat je hebt moeten wachten op een lift? Het zal toch niet lang zijn, natuurlijk. Nou, dat we, dat, we die, dat we de lift ook echt kregen, dat was denk ik in, in Botswana. Dat we ochtends, uh, daar kan je gewoon bij de politie slapen als je, als je gewoon strandt. Dus dat hadden we ook gedaan. Gewoon buiten in de, in de tuin, uh, gewoon klam moet je onder een boom. En dan kan je gewoon slapen. Dat uh, hoef je hier denk ik niet te doen met nee, de politie. Denk ik niet, nee. <laughs> maar toen waren we om zes uur s ochtends al wakker gemaakt door een agent. En ik denk dat we pas om tien uur s'avonds hadden we onze eerste lift. Echt, nee, dus dat was dag. wel echt ja. een volle dag. En dan maar dan soms je niet is het uh... ook een hele, hele nacht, doordat je gewoon een nacht... Nee tankjes van blijft slapen En dan kon je niet stiekem een stukje de bus nemen? Dat hebben jullie echt niet gedaan? Uh, in sommige delen wel. Uh, zeker nog in bijvoorbeeld... Uh, in Egypte hebben we bijna alleen met openbaar voer gereisd. Omdat dat gewoon... ja, liften daar ging gewoon echt niet. Nee, dat doen ze niet aan? Ja. Je wordt of opgepakt door de politie die een lift geeft... of opgepakt door een politie die denkt dat je een spion bent... en je... Aanhoudt, zeg maar. Okay. Dus dat was daar ook gebeurd. Ze zijn heel lang op het politiebureau geweest en uh, ze dachten dat we spionnen waren en dat is heel gedoe. En dus we hebben daar eigenlijk bijna alleen maar gereisd met, uh, met opa vervoer. Yeah. En soms is het ook wel nodig om eventjes, als je in een dorpje zit, om even uit het dorp te komen zodat je weer op de main road, zeg maar, komt. En dan kwam je wel weer dus dan weg. dan kon je even een busje pakken of uh, iets in die trant. En dan kom je weer weg. Maar ik, ja, ik vind ja. het wel heel, heel stoer van jullie dat je dat gedaan hebt. Want je stuit op allerlei andere culturen... die ook ja. hele andere opvattingen over liften hebben. Dat ja. hebben jullie dus ook gemerkt, kennelijk ja, onderweg. Klopt. Hadden jullie daar niet op voorbereid? Je dacht, het zien we wel. Ja, ik zelf wel. Ik dacht echt van, ja, het, uh, ik neem het dan maar zoals het komt. Sowieso tijdens de liften, je kan gewoon niet voorbereiden. Je hebt ja. wel in je, idee, in je hoofd een idee van, oké, okay, weet je, ik wil morgen ongeveer daar aankomen. Maar als je te veel vasthoudt aan wat volgens jou had moeten gebeuren... Ja. Ja, dat is natuurlijk in het leven ook. Maar ja, zeker nee, met tuurlijk. liften zie je dat gewoon. op ja, ja, ja. het nee, moment had... dat het niet gebeurt... Ja, nee, maar het ja. is een beetje een, een opa-opmerking natuurlijk. Maar je had je kunnen voorbereiden... <laughs> heb je, heb je do door heb je dochter, ja, nee, ik, joh, ik heb het natuurlijk ook mijn kleinkinderen. die zie ik al vertrekken. Want die vinden dat fantastisch, dat verhaal van je natuurlijk. En het is ook fantastisch. Maar zou je hè? ze durven maar... laten gaan? Nee, ik zou dus nee? onmiddellijk beginnen van in al die landen gaan opzoeken... hoe men daar tegenover liften staat. Ah, en zo'n heel traject gaan maken. En dan zouden ze niet meer gaan. Want dan vonden ze niks meer aan natuurlijk. Dus die zouden ook zo reageren. Ik, bedoel, ik vind het heel dapper dat je dat doet. Want we ja. weten dat daar heel Je zegt dat voorbeeld van Egypte. Dan denken ze echt: word je verdacht. He, ja. Als je daar staat. Ja, dat is best, best nee. Jullie hebben ook heel veel ontwikkelingsprojecten. of een aantal ontwikkelingsprojecten bezocht. Wat is je beeld daarvan? Wat, wat, wat, wat? Ja, hoe kom je uh, daarmee terug? Ja, een beetje verschillend wel. Want ik, heb, ik, heb dus eerder, ik ben eerder naar Afrika geweest. en daar had ik getoerd. met een voorstelling over HIV en AIDS. En dat is allemaal ja, heel gave. Voor mij beeld was ook echt van uh, ontwikkelingswerk. Woehoe, weet je wel. En, uh, en nu, ja, het is, ik sta een beetje nu in het midden. Want ik denk, het, het kan natuurlijk supergoed zijn... maar het moet ten eerste gewoon echt onafhankelijk maken. En niet, niet dat mensen gewoon afhankelijk blijven van het geld wat van buiten... Uh, afkomt en ik ben bijvoorbeeld ook in Kaapstad uh, met een groep jongeren uh, heb ik gejamd. die zij hebben een muziekgroep SOS shout out from the streets en zij zijn ook echt van overtuigd van joh we hebben gewoon alle talent hier weet je alles ligt hier we zijn geen achterlijk uh, bosbewoners of zo weet je wij kunnen zelf met ons eigen talent kunnen we onszelf omhoog helpen mm -hmm. maar dat, dat platform moet er zijn weet je en die, uh, dat geld moet ook gewoon in in die gemeenschappen blijven en niet dat het daar wordt uitgegeven... en dat de bedrijven die daar zitten van buiten afkomen... dat het geld alleen maar weggaat. Dus. Nou, dus een heel duidelijk beeld van hoe het wat voor vorm het moet krijgen. Ja. Ik ben nu net een week terug. Ik kan me voorstellen dat je nog helemaal in de flow zit. Hoe ben je al een Ach. beetje geland hier in Nederland? Het is wel even wennen, zeker de kou. Ik dacht echt, oh, wat is dit? Sneeuw, overal sneeuw. Het was echt, hoe ben je trouwens gekomen? Uh, wel terug met vliegtuigen. Nou, okay. En dat is ook wel heel gek, want dan zie je gewoon... Precies die route die je bent gereden, zie je zo. Oh, nou zijn we ervan. Het toch een stuk sneller. Van zie je zo. En dan denk je, ja, daar heb ik twee weken over gedaan. Misschien wel zo. een leuke trip voor jouw shortrekkers <laughs> of niet? Ik ben nog iets aan het zoeken. Ik de komende ook in april mee. Ja, dus, uh, kijk zo, nee. geregeld. Joris, je hebt naar de inzendingen gekeken voor jouw CD. Wil je ons vertellen welke twee personen jouw CD krijgen? Ja, dat zijn er een heleboel. Dus dat valt niet tegen. Ik heb er twee uitgezocht die ik leuk vond. Eentje is van Sandra van Kralingen. Die zegt: Ik wil deze CD. Winnen omdat ik over twee weken naar Mexico ga voor een bruiloft van vrienden. En een origineel cadeau wil geven aan de ouders van de bruid. Een mooiere combinatie van Mexicaans en Nederlands kan ik mij niet voorstellen. Dat is wel heel goed, ja. En dan hebben we nog uh, iemand die uh, zegt: Ik wil deze CD winnen omdat Caramba voor de een als een vloek, maar voor mij als een zegen aanhoort. Het is inderdaad een Mexicaanse krachtterm. Hè? En dat is uh, meneer of mevrouw A. Pers. Kijk eens aan. We gaan hem brengen. We gaan naar onze dichter bij de dag. Ja, eerder in de uitzending twitterde jij, Raymond de Jong... dat je EPO nodig had. Is het allemaal nog wel goed gekomen met je? Ja, het is allemaal goed gekomen. Okay. Ja, puur op training, hoor. Puur op training. Goed. We gaan luisteren naar jouw gedicht. Na vele trainingsdagen voelt verliezen als falen. Iedereen wil een Ferrari en anderen inhalen. Een hello, goodbye voor de concurrentie. Je voelt de grens niet, je voelt je fans niet, je landt niet. Als je geen doping wil... Houd het dan bij de korte baan. Een tiental kleine rondjes en de wedstrijd is gedaan. Qua training fiets je echter wel de tour in een week. Daarna mag je schommelen. Onbegrijpelijk voor een leek. Dromen, denken, doen. Dat is hoe het levende leven hoort. Maar bij een Mexicaanse trip denk ik aan een dopingsoort. De euforie, de extase, de getallen zijn er het hoogst. Planten en kruiden, het beste naar de derde oogst. De van zonder snor. Maar met een jeugdidool. Bijzonder als een taco gevuld met boerenkool. Een avontuur als een lift van 150 automobielen. Voor de lol, voor de kick. Alles voor de endorfine. Dankjewel, Raymond de Jong. We zetten jouw gedicht op de website ditisdag.nu. Dan kunt u ook op diezelfde site gesprekken terugkijken... en uw reacties of uw ideeën kwijt. Ik ben toch heel benieuwd hoe het met Epo zou hebben geklonken, dit gedicht. Maar goed, dat doen we de volgende keer dan nou maar. Hartelijk dank aan Harm Kuipers, Herman Pleij, Joris Linsen, Jeroen Otter... Neda Boeien en Esther Voet. Zometeen Villa VPRO, G. Jochems en Tessel Blokker. Goedemiddag. Hallo Thijs. Ga je doen? Wij gaan het hebben over een, de droom. Heb je er wel eens van gehoord? De droom? Een, een droom... Een drone. O N E. Jawel, ook ja. dat van gehoord. Ja, dat, dat zijn die dingen. We kennen ze van. Uh, het zijn onbemande vliegtuigen. Ja. We kennen ze van de Amerikanen. die ze in Afghanistan en Pakistan uh, gebruiken. om uh, Taliban kopstukken aan Florida te schieten. 2007 overigens hadden ze hun eerste hit. Uh, maar drones worden steeds meer ingezet voor civiele doeleinden. Het in de gaten houden van oogsten en zo. Voetbal, hooligans in de gaten houden. en dat soort nuttige taken. Het is een enorme rage. En we hebben in de studio Gerald Poppinga. Gerald Poppinga moet ik zeggen. van het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtelaboratorium. Hij houdt zich met deze ontwikkeling bezig. Hij heeft daar twee bij zich namelijk. De parrot en de pelikaan. Dat ja, de te zien er... op, de website, op, de, op de webcam zie op ik. De we ja, ja, precies, je kunt hem zien. Ja. Ja, dat is de pelikaan die je nu ziet. Met een eigen gefrabriekt uh, onderstel. Er zit een camera in. Nou, Het is fantastische techniek. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En de Britse krant The Guardian onthult vandaag... wat het, dat het, wat het Vaticaan met de miljoenen van Mussolini heeft gedaan. Daar hebben we het ook over. Straks na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1.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 De brug ligt in het Wallengebied waar Bossart jarenlang heeft gewerkt. Stadsbestuur kwam tot dit besluit vanwege haar grote verdiensten voor Amsterdam en de Amsterdammers. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ABB Verkeersinformatie. In Zeeland komt nog altijd plaatselijk dichte mist voor. Het is niet al te druk op de weg, maar toch een paar files. En die hebben vooral te maken met ongelukken. Op de A10 West ging het mis voor de Guntunnel. Er staat 6 kilometer file richting Zaanstad. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. De A13, Rotterdam-Den Haag. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie bij knopend Ypenburg. Er staat 5 kilometer file achter. De rijstrook is dicht. Een aanrijding op de A16, Rotterdam-Breda. de van Brinoorbrug in de buurt. 4 kilometer file tussen de De Debrechtseplein en Ridderkerk. De rijstrook is daar dicht. En ook een ongeluk op de A27 Utrecht-Breda op de brug bij Gorkem. Ook 4 kilometer file. daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Vila VPRO. Tesso Blok en Ger Johams. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na de plofkip breekt nu de plofpol Albert Heijn op. Hoe dat zit en meer economisch nieuws hoort u na vier uur in ons panel Klinkende Munt. U bent zich er waarschijnlijk niet van bewust. Maar er vliegen steeds vaker kleine, onbemande vliegtuigjes rond boven uw hoofd. Ze worden gebruikt voor allerlei op het oog onschuldige doeleinden... en de grens van het mogelijke lijkt nog lang niet in zicht. Gerard Poppinga van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium is onze gast. Hij zit hier al in de studio. En als u naar de site van Radio 1 gaat, radio1.nl, kunt u via de webcam zien... twee van die drones, nee, het is, eigenlijk, ja, nee, het is er één die u echt kunt zien... Dat is de pelikaan van Duitse makelij. Maar het onderstel is gemaakt in het laboratorium van Gerard Poppinga. Hij zit vol cameraatjes en microfoons. En hij komt ons dus zo meteen uitgebreid vertellen... waar dit in de burgermaatschappij allemaal voor gebruikt kan worden. En uw reacties zijn van harte welkom via onze site. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Het Vaticaan kreeg van Mussolini in 1929 vele miljoenen. Als dank voor de erkenning van de fascistische staat Italië. Nou, dat was bekend, dat wisten we. Maar wat hebben ze met die miljoenen gedaan? Anerlijn, Vaticaandeskundige deskundige Stijn Vens. Goedemiddag, Stijn Fens. Goedemiddag. Ja, dat klopt, hè, dat we wel wisten dat ze veel geld van Mussolini gekregen hadden. Maar wat hebben ze daarmee gedaan? Dat was nog een verhaal, hè? dat was nog een raadsel. Dat, we, dat, dat wisten ze eigenlijk niet, ze hebben zijn, hebben ze... Uh, 750 miljoen leren gehad. Maar stond de leren in die tijd heel erg laag. En ook nog een groot bedrag in goud. Nou, dat goud is voor een groot gedeelte nog in het staat. Maar wat ze met dat geld gedaan hebben, wisten we eigenlijk nooit. We wisten wel dat het belegd was. Maar ja, nu komt de Guardian met het verhaal... dat een groot gedeelte van het geld uh, belegd is in goed, Onder meer in Londen, in Parijs en in Zwitserland. En dat die hele vastgoedportefeuille van het Vaticaan... zo'n 500 miljoen pond, dus zo'n kleine 600 miljoen euro waard zou zijn. Ja, vind je dit een uh, waarschijnlijk verhaal? Uh, denk je dat het zou kunnen kloppen? Nou, het zou heel, het zou heel goed kunnen uh, kloppen. Um, uh, wat we weten is dat um, de, uh, het Vaticaan, met dat geld dat ze in 1929... bij het zogenaamde verdrag van Lateranen hebben gekregen... dat is hetzelfde ja, als de grote uh, Big Bang, he, de grote, uh, dat, we, dat de hele beurs kapot ging. Uh, toen zijn ze van uh, aandelen echt in het vastgoed gaan zitten. En dat alles onder leiding van een buitengewoon bevlogen... Bankier Bernadine, Bernardino Nogara. Dat was eigenlijk de, de bankier van de Paus. Mm -hmm. En die is met dat geld op pad gegaan. En die was buit gewoon slinks, bewoog zich in politieke kringen. En die heeft er onder meer in de, in de oorlog voor gezorgd dat het Vaticaan enigszins belegde in allerlei bedrijven in Duitsland en Italië. En ook voor gezorgd heeft dat dat geld niet door de geallieerden achterhaald kon worden. Nou, dat geld is, heeft zich opgebouwd. en met dat geld is het Vaticaan nu niet eigenlijk, uh, aan de gang gegaan. Ja, want uh, u zegt het zou kunnen kloppen. Het gekke is namelijk dat de Guardian dit verhaal niet bevestigd krijgt... van het Vaticaan zelf of van de zakelijke tussenpersonen. Ze hebben het zelf helemaal uit moeten pluizen, maar krijgen die bevestiging niet. Waarom doet het Vaticaan hier zo geheimzinnig over? Nou ja, het is bijna een, het, het, het, het geldbezit van het Vaticaan, de financiën van het Vaticaan, is bijna een geloosbaarheid. die, uh, koste wat kost, voor het groot publiek um, uh, verborgen gaan worden. Het grote probleem is, denk ik, dat uh, deze paus zelf ook nog alle moeite moet doen om greep op die financiën te krijgen. Ja, we kennen allemaal het beroemde schandaal van de Banken op Godsbankier, mm -hmm. Gods Robert Alcalfi aan een brug opgehangen. Um, de Vaticaan, de paus hoef er zelf ook nog greep op te krijgen. Neem bijvoorbeeld de Vaticaanse bank. Daar kun je van met al je geld uh, terecht. Je kunt daar gerecht om een gecodeerde re ge rekening. Maar je zegt dan wel tegen de Vaticaanse bank wie je bent. Maar de paus is erachter gekomen dat er ook gecodeerde rekeningen zijn... waarvan niemand weet wat het eigenlijk, uh, uh, wie er eigenlijk achter zit. En laten we wel zijn, het, uh, de financiën van de Vaticaan... Daar uh, uh, waait een kwade reuk omheen. De, we weten bijna zeker dat er maffiageld op die bank staat. En het Vaticaan staat nu onder grote druk... van onder meer de Italiaanse centrale bank... maar ook de Europese centrale bank... om nou eens openheid van zaken te krijgen. Ja. Al met al, financiën en het Vaticaan is altijd ingewikkeld... en altijd een kleine bron van ellende. Ja, en tot slot, Stijn Vans. De bezittingen van het Vaticaan, uh, goud, aandelen... de hele Flikkerse boel, in Amerika alleen al... is meer dan het totale bezit van de vijf... Grote ondernemingen in de Verenigde Staten en dat is nog maar een klein gedeelte van wat ze hebben. Kun jij een inschatting maken van het totale bezit van het Vaticaan? Nee, dat kan ik niet. En ik vraag me af of er, of er uh, veel mensen in Europa of in de wereld rondlopen die dat kunnen. Er is laatst geschat dat bijvoorbeeld alleen al de Vaticaanse bank, die luistert naar de prachtig naam Instituut voor religieuze werken, maar het is toch echt een bank. Uh, een een, een vermogen heeft van 8 miljard euro. Nou, dat bedrag alleen al geeft aan dat het om heel veel geld gaat... en we weten misschien van 10% waar dat geld allemaal voor gebruikt wordt. Oké, okay, Stijn Fens, hartelijke dank. Graag gedaan. We spraken met Stijn Fens, Vaticaandeskundige, en we spraken over de beleggingen en bezittingen van het vaticaan in Londen... net ontdekt door The Guardian. Pst, één minuut. Ik heb gehoord dat boxers een jaar of tien worden, dus dat is nog af te zien. Hou ze op, Vellen. Hou op. Ja, homo's stellen met hun troeteltje. Of een uh, vrouw die uh, alleen maar oog heeft voor haar hond... en haar hond heeft alleen maar oog voor haar. Ik zie alleen maar mensen die een hele goede band hebben met hun hond. S'nachts lig, lig ik er wel eens wakker van. Dan vind ik het, zie ik het er zo tegenop om de volgende dag weer naar het park te moeten. En daar... Moet zien te manoeuvreren tussen andere mensen en honden die zich allemaal wel gedragen. En dan denk ik wel eens, ja, kon ik er maar vanaf. Ja, ik, ik was laatst bij de dierenarts en die meende een ruisje bij de hart te ontdekken. En uh, dat kon ik laten onderzoeken door middel van een echoscopie. En dan konden we nog andere dingen gaan doen. En toen heb ik gedacht, nou, dat laten we gewoon zitten. Want als een keer heel hard de rent, is, valt dood neer. Dan weet ik eerlijk gezegd niet of ik dat heel erg zou vinden. Eigenlijk had ik helemaal geen hond moeten nemen. U hoorde één minuut gemaakt door Laura Steck en morgen in de villa is er een nieuwe dierenminuut en alle minuten van ons vindt u op wpro.nl. Waar die hond weten, als je dat weten. Dat zo erover denk. Vast niet. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is.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 Gisteren hoorden we in Turkije het boze oog met behulp van een stukje gesmolten ijzer wordt verdreven. Dat hoorden we in elk geval gisteren, maar nu niet. Ik wilde u nog een stukje van laten horen, maar dan gaan we gewoon naar vandaag, want dat is het uiteindelijk. En Metropolis is in Italië, waar bijgeloof echt iets is van de oudere generatie. Ik de de de we zien een oudere mevrouw, het is een zwart-wit filmpje, deze video, die met een bord met water voor zich, um, een beetje mummelt, duidelijk in een, in een, in een accent uit Zuid-Italië. Um, Liliana Monfilio, jij bent mijn vriendin, jouw oma deed ook zoiets. Wat, wat doet die mevrouw daar? De oude vrouw is bezig het kwade oog te bezweren. In het ritueel van het water en de olie, zegt Liliana. Ze vult een bord met water en slaat er drie keer een kruis boven. En daarna zegt ze een soort van gebed. Een bijna een soort toververmiddel. Een formula magica che serve per levare il malocchio. Oké, okay. het malocchio, het, het, het kwade oog, um, maar hoe kom je er dan achter dat je dat hebt, dat iemand jou dat over jou heeft uitgesproken? Het, het lijkt een soort magie, het lijkt een soort tovenarij. Cosa succede? Ehm, la persona che pensa di avere il malocchio iemand die hoofdpijn heeft of buikpijn of iemand waarbij alles verkeerd gaat die denkt dat hij het kwade oog heeft. En, en dat is niet gewoon pech. Ik denk dat tegenwoordig de meerderheid van de mensen bijvoorbeeld zoals ik zelf niet meer in het malocchio gelooft. Maar mijn oma wel. maar mijn nonna invece het Trippani e trepisci, trippani e trippisci, l'uma bene ti punisci. Santo nofrio dell'amma venia. Antalimani la pamma puttava, ad ogni parte la benedicia, scassa di cilocchio a Kumale Mia nonna ogni tanto la vedevo fare il ritmo. Ik zag mijn oma af en toe het ritueel van het malocchio doen. Alleen gebruikte zij een ander gebed. Een broer vroeg dan bij wijze van grap. Om het kwade oog te bezweren. Wij lachten erom, maar voor haar was het bloed serieus. Voor haar was het nooit serieus. Voor haar was het e tripisci, trripane tripisci, bene ti punisci, Santo nofre di lamma venia, Antalimani la Parma puttava, Da ogni parte la benedicia, scassate ci locchia, comale volia. Significa het is in het Siciliaans dialect. Letterlijk betekent het drie broden en drie vissen. Mijn goedheid straft je. De heilige Onofrius kwam ergens vandaan. Want ook mijn oma wist niet precies wat ze zei. Ze lepelde het rijmpje uit haar hoofd op. En de heilige Onofris had een palm in zijn hand en zegende iedereen. En dan eindigt het met: vernietig de ogen van degene die het slecht met je voor hebben. Heb jij ooit in het malokje geloofd? Hoe mij credoet aan het toen ik als klein meisje naast mijn oma zat, zegt Liliana... dan zit je in een soort rare sfeer. Ik zou graag geloven dat je met een druppel olijfolie het kwaad uit het leven kan bannen of dat je met een toverformule van je hoofdpijn af zou komen. Het zou geweldig zijn als het zo was. Sandobello, een bijdrage van Angelo van Schaik. En we gaan even luisteren naar nieuws Mark Visser. Nou, programmamaker en regisseur Ellen Blazer is overleden. Ze werd vooral bekend als de steun en toeverlaat van Sonja Barend. Ellen Blazer was 81 jaar. Dank je wel, Mark Visser. Ger. Als u dit geluid herkent, dan bent u waarschijnlijk wel eens bespioneerd. Het is namelijk het geluid van een drone, een onbemand vliegtuigje. We kennen de ommemande vliegtuigen voornamelijk als wapen voor het Amerikaanse leger in Pakistan en Afghanistan, waar ze de Taliban afschieten, maar de drone is veel breder inzetbaar dan voor militair geweld. Bijvoorbeeld als bewaker, maar ook als pakketbezorger, eh, het in de gaten houden van voetbalhooligans, het in de gaten houden van oogsten, et cetera, et cetera. Poppingaal, projectontwikkelaar bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Goedemiddag, welkom. Dank u wel. Uh, u heeft er, we we, we zeggen, je en jij, daar heb je om gevraagd. Uh, ja. Je hebt er een bij, een prototype, de pelikaan. Daar gaan we het zo over hebben. Even over de ontwikkeling. Ik had het zo pas over, de, over het Amerikaanse leger die de drones gebruikt. De Predator en de Reaper. Dat zijn hele grote joekels van dingen. Die, die dragen verdragende raketten en systemen en dat soort zaken. Uh, dat is totaal iets anders. Maar is de ontwikkeling van de civiele drone wel daar begonnen? Bij het Amerikaanse leger? Nou, als je... Als je um... Als je een stukje terug gaat in de historie, dan kom je uit in uh, 1848 in de buurt van Venetië. Waar de Oostenrijkers voor het eerst begonnen zijn met het, uh, het inzetten van onbemande luchtvaartuigen. Mm -hmm. voor de belegering van Venetië. Ze maakten toen gebruik van ballonnen met springladingen. die ze van afstand uh, konden laten ontploffen. Maar hoe bestuurden ah. ze die dan? Uh, die lieten ze meedrijven op de wind. Dus de ah. wind moest goed staan? De wind moest goed staan en het ging ook niet allemaal even goed. Maar het idee was er dus al. Het toen. idee was er al. En... en het idee was er om oorlog te voeren, zoals het zo vaak begint. Ja, ja. ja. ja. En, en in, in eigenlijk later zien we ook al hele concepten die ontwikkeld worden, zoals in 1884 was uh, Nicolaas Tesla... die bekend is van allerlei elektrotechnische uitvindingen. Die uh, heeft in zijn thesis heeft hij al een heel concept beschreven... van uh, uh, verdediging van de Verenigde Staten... met behulp van, uh, van onbemande vliegtuigen, met behulp van drones. Mm -hmm. En in 1916 zien we dat het eerste onbemande vliegtuig een feit was. Ja, was een... Maar die werd ook gestuurd, hè? die werd geleid. Hoe deden ze dat? Met welke techniek? Um, ik vermoed dat dat met het RF uh, gewoon met de radioverbinding uh, is ja, ja. gegaan. Nee, ja. daarmee, we hij, daarmee landen ze en lieten ze het vliegtuig opstijgen. En ja. voor de rest kon het zelfstandig vliegen. Wanneer is de eerste, wat is de grote ontwikkeling, de grote boost geweest in de ontwikkeling van deze toestellen? Nou, om, om uh, een soort onderscheid aan te brengen. Je hebt een hele brede verzameling aan toestellen, hmm. je hebt ze van heel groot tot en met heel klein. Uh, spanwijten, 40 meter, dat zijn dan de grootste systemen. Maar dan, dan gaat het en, militaire, en, voor militair gebruiken? Dat zijn met name militaire toestellen. Of eigenlijk de militaire toestellen tot heel klein. En, en wat je ziet is... Uh, ja, dat ze voor allerlei verschillende toepassingen ingezet worden. En waar ik mij met name op richt, zijn de, de kleinere systemen. Dat zijn de ja. systemen onder de 150 ja. kilo. Want waar, waar, waar ben jij op dit moment mee bezig? Je hebt één meegenomen, Ger zei het al, de pelikaan. Als u kijkt naar radio1.nl kunt u het zien via de webcam. Dat is een ding van Duitse makelij. Het onderstel is door jullie gemaakt. Klopt, ja. Uh, door, door jullie lab. In dat onderstel zitten microfoons. Ja, ja. dit is één voorbeeld van, van de dingen waar we aan werken op het gebied van technologische ontwikkeling. We doen meer daarover. Misschien kan ik daar zo nog iets over vertellen. Maar dit specifieke voorbeeld is. Uh is uh, ja, een innovatief project. Binnen onze organisatie hebben we jaarlijks een innovatief project... waarbij alle medewerkers voorstellen in mogen dienen. En dan mag de hele populatie aan medewerkers mag, uh, stemmen... wat het leukste voorstel is. En vorig jaar was het het helpproject. En het helpproject is erop gericht om uh, mensen die om hulp roepen... te detecteren of te vinden. in, in, in Letterlijk, de die gewoon hard help roepen. Dat is het idee, ja. ja. En um, het systeem uh, vliegt boven het gebied. En op het moment dat iemand om hulp roept... Uh, maakt het gebruik van de verzameling aan microfoons in het systeem. Er zitten allemaal verschillende microfoons op verschillende posities. En uh, geluid zal op de ene microfoon net iets eerder binnenkomen dan op een andere microfoon. En met behulp van die informatie wordt het mogelijk om, om te pinpointen... Om, om heel precies aan te wijzen waar het geluid vandaan komt. Hm. En dan zou je de camera, die onder dit systeem niet hangt... maar die, die je er zo onderaan aan zou kunnen hangen... Ja? Uh, zou je dan uh, vervolgens kunnen richten op die locatie? Dan zou je heel eenvoudig kunnen vaststellen of. Uh, maar kan je ook de coördinaten doorgeven van een hulpdienst? Van hey, we moeten op die breedtegraad enzovoort, lengtegraad zijn? Ja, dat, dat is mogelijk. Die. Het ja, systeem ja. heeft een GPS ontvangen. Ja. En geeft ook de GPS-coördinaten door aan een grondstation. Maar dan nog eventjes heel de praktische toepassing. Je gaat zo'n ding natuurlijk niet uh, uh, urenlang zomaar overal laten vliegen in de hoop dat ergens in Nederland er iets gebeurt en iemand om hulp roept. Waar, zit je, waar, waar gebruik je dit dan bij? Uh, uh, Ten eerste is het natuurlijk belangrijk dat mensen weten en snappen... dat je om hulp moet roepen als hij voorbij komt. Want als hij voorbij komt vliegen en je roept niet om hulp... dan doet hij niks. Dan doet hij niks. Nee. Doet hij niks. Nee. Dus je moet, je moet geluid maken. Maar op het moment dat je dat weet... en uh, je bent bijvoorbeeld verdwaald in een, in een groot gebied... Was het, een aantal jaar geleden was er een mevrouw die in Spanje... Ja, een in een, in een maakte. spleet is gevallen. Ja, een ja. ja, ja. uh, uh, Nou ja... Je zou met behulp van uh, zo'n dergelijke oplossing... zou je kunnen gaan zoeken over een groot gebied... en als iemand dan zo'n systeem ziet vliegen... zou die persoon om hulp kunnen roepen. Ja, ja. Ja. En op die manier kun je dan vrij makkelijk iemand, uh, iemand ja. terugvinden. Ik bedoel, als je een tijd lang van een bergbeklimmer niks gehoord hebt... kun je er ook zo'n ding heen sturen om eens te kijken waar die uithangt... of die niet in een, uh, in een ravijn geflikkerd is bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat ja. klopt. Ja. Maar jullie gaan, wat gaan jullie daar, Dat hebben jullie dan ontwikkeld en bedacht. Leuk. Ja. Maar wat doen jullie verder? Gaan jullie dit te koop aanbieden? In, uh, ik bedoel, uh, wat doen jullie ermee? Um, ja, wij zijn als Nationaal hebben we eigenlijk, zijn we er voor, voor Nederland. Ja. Voor de Nederlandse industrie. Ook voor Nederlandse eindgebruikers. Dus mensen die gebruik willen maken van deze technologie. En ook nog voor, voor de overheid. En dan bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving. Maar ook mm. met betrekking tot beleid. Zoals je zei, dat, dat, uh, je liet een ander, een ander uh, um, uh, prototype zien. Dat door het Nederlandse kadaster gebruikt wordt. Als je, uh, heb je het dan over regelgeving dat Nederland in kaart wordt gebracht. Zodat het kadaster precies kan zien dat ik een illegaal kippenhokje heb. Met dat ding van jullie. En dat ik dan een, uh, een, een rekening in de bus krijg. Dat is, dat is niet waar ze, waar ze het voor zouden willen gebruiken. Um, we hebben samen met het kadaster hebben we gekeken naar in hoeverre deze technologie het mogelijk maakt om kadastrale grenzen aan te wijzen. Hm. Het kadaster uh, heeft uh, regelmatig dat ze hele grote nieuwbouwprojecten, dat ze daar alle kadastrale grenzen van moeten bepalen. Hm. En op dit moment is het zo dat daar uh, meerdere partijen bij nodig zijn. Er moet iemand van de verkopende partij zijn... iemand van de aankopende partij en iemand van het kadaster. En heel vaak gebeurt in nieuwbouwprojecten dat er een no-show is. En dat kost heel veel tijd. En dat heeft tot gevolg dat in sommige situaties... het tot twee jaar kan duren voordat alles ingemeten is. De, de, de toepassingen zijn eigenlijk eindeloos. Want ik, zit, ik zat net een beetje te denken... Uh, uh, waar je, je kunt het systeem ook verkopen aan de politie in Brabant... Ja. die, uh, die, die op grote problemen heeft om, om wietkwekerijen in maisvelden te vinden. Ik bedoel, je stuurt... Zo'n ding over een maïsveld, dus je ziet gelijk of er iets zit of niet. Ja, dat, dat klopt. En ja. het, het leuke van deze technologie is dat het, het is heel toegankelijk is. En op het moment dat je um, iets bedenkt, kun je het ook vrij makkelijk uitproberen. Mm -hmm. En kom je ook heel snel op weer nieuwe ideeën. En uh, wat ik merk is dat iedereen die ermee in aanraking komt, eigenlijk heel geïnspireerd wordt ja. door deze technologie. En, en ook allerlei nieuwe dingen bedenkt. En wat, maar... is, wat is jouw grote droom nou? Nou, en dan even zonder de technische ja. beperkingen, want daar gaan we het dan zo over hebben. Maar ja. los van de beperkingen, wat is jouw droom? Nou, ik, ik zou het leuk vinden als deze systemen... als die een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren aan ons bestaan... op een, op een, op een veilige... En duurzamer ja, maar dat manier. is niet zo tastbaar. Doe eens iets tastbaars? Een voorbeeld. Nou, een voorbeeld. Er zijn nu al mensen bezig met, met zo'n crowdfunding project... om deze systemen te ontwikkelen dat ze in Afrika medicijnen kunnen brengen... naar verre afgelegen locaties. Kijk, nou hebben we het ja. Dat is een heel praktisch en nuttig voorbeeld... Ja. waar deze systemen voor gebruikt zouden kunnen worden. Een ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld uh, de Burrito Bomber. Een, een, een, een bijna ludiek initiatief uit de Verenigde Staten. Waarbij het idee is van op het moment dat mensen zin hebben in een burrito, bestellen ze via een app een burrito. Even later stijgt er een vliegtuigje op met een burrito aan boord... en laat op de locatie waar die mensen de bestelling hebben geplaatst... Ja. een burrito uh, het vallen. Het is een hele, hele snelle pizza-scooter. Uh, ja, maar het kost ja, wel allemaal ja. banen natuurlijk. Hè? Kranten bezorgen, dat kun je ook op die manier doen. Hey, um, maar om, om ja. dit soort vergaande Echt? toepassingen <laughs> nog te gaan doen... Hè, zijn er nog technische hobbels die er genomen moeten worden? Er zijn nog de nodige technische hobbels. Ze, ze zijn niet alleen technisch van aard, ze zijn soms ook procedureel van aard. Er is ook regelgeving... Qua regelgeving zijn er nog de nodige pak ja. je, je, je kan ook meteen denken natuurlijk... je kan dit ook gebruiken om permanent mensen te bespioneren. Dus ja, er zou ooit uh, uh, moeten gewoon wettelijk vastgelegd worden... wat wel en niet kan. Ja, dan nog. Ja, ja en nee. Er loopt een hele discussie over de privacyregelgeving. Je hebt de Europese regels, je hebt Nederlandse regelgeving. Uh, dat, dat, dat, dat wordt, uh, door juristen wordt daar uh, flink over, uh, over gesteggeld, ja. om het zo ja. maar te zeggen. Tegelijkertijd kun je ze ook zien als... Helemaal niet zoveel anders van wat we al doen. Zo hebben we in bijvoorbeeld in bepaalde gebieden camerabewaking. Mm -hmm. Ja, Dat gebeurt nu vaak met camera's op, uh, op, op een paal of aan gebouwen bevestigd. Ja, die ook gemanipuleerd kunnen worden. En dat is niet veel anders principieel dan denk, dit ding laten zien. Dat vliegen. is niet veel anders. Dit, dit, is alleen wat, wat, ja. Ja, dit kan ja, ja. het meer bewegen. Zeg, zeg de besturing gaat via internet. Hè? Daar gaan we dan niet al te veel op in. Want dan hebben we een college nodig. Maar dat gaat, dat gaat via internet. Zitten daar nog uh, uh, problemen die opgelost moeten worden? Kan dat nog beter anders? Nou, De besturing kan via internet gaan. En, en wat, je, wat, wat te zien is, is dat heel veel toegankelijke systemen... waar mensen zelf als het ware mee zouden kunnen gaan ontwikkelen... die maken vaak gebruik, maken die gebruik van een goedkope oplossing. En wifi ja. wifi is zo'n goedkope oplossing. Ja. Maar je hebt ook duurdere uh, datalinks en ook geencrypte, ja, ook hele veilige oplossingen. En via satellieten kan het natuurlijk ook, maar dat wordt natuurlijk een dure gat. Dan wordt het een hele dure gat. Ja. Dus. Het is ook voor amateurs, hè? mensen die gewoon als die vroeger uh, modelvliegtuigjes. bestuurbare modelvliegtuigjes hadden, die kunnen nu met dit. Er uh, is een or organisatie voor, geloof ik, hè? Dat klopt, maar wat je, wat je ziet is dat naast die modelvliegers... dat je ook mensen die zich bezighouden met rapid prototyping... met 3D-printerachtige toepassingen, met kleine robotjes bouwen... dat die ook heel erg geïnspireerd zijn door deze technologie. Ja. En dat komt allemaal samen. En je ziet ook op wetenschappelijk niveau... zie je biologen, uh, zie je van, ja, van, eigenlijk van biologen tot uh, vliegtuigbouwkundigen... van werktuigbouwkundigen tot informatici, mm -hmm. Al die disciplines zie je heel enthousiast hiermee bezig zijn. Inderdaad... Er, uh, zijn er nou behalve, want uh, dat zei je al uh, de overheid bijvoorbeeld... wat voor bedrijven of misschien zelfs mensen die wel kwaad willen zonder dat jullie het weten... melden zich al bij jullie en zeggen... zeg, wij willen dertig uh, van die dingen zo meteen hebben... en daar en daarvoor gebruiken. Wie zijn je afnemers? Um, nou, Wat wij zien is dat uh, er in Nederland... allerlei bedrijfjes, als het ware zelfstandig ontstaan. Allemaal pioniers, om het zo maar te zeggen. Die hun eigen toestellen ontwikkelen. Die soms ook open source toestellen gaan bouwen... voor mensen die er gebruik van willen maken. Dus Er ontstaat een hele industrie van bouwers. Er ontstaat ook een hele industrie van serviceverleners. Mensen die die systeempjes uh, kopen en zichzelf verhuren om, uh, om allerlei uh, uh, diensten te verlenen. En je ziet eindgebruikers die, die ze gaan gebruiken. Dus dat is eigenlijk een het is een heel gemêleerd gezelschap. Heb je en, een site waar am amateurs terecht kunnen, heel kort? Een, een, een site voor ja? qua regelgeving? Nee, bijvoorbeeld? voor, is een voor amateurs die daaraan mee willen gaan doen, uh, dingen nou, bouwen. De, de industrie heeft zich, uh, heeft zich bijvoorbeeld verenigd, al die periodisch bedrijven. Die Weet seconden. je wat, we gaan gewoon even zeggen, want we hebben niet meer tijd. Na onze, onze site, villa Kunt u meer lezen over die onbemande vliegtuigjes. Voor particulier gebruik. Tot, Tot zo. Ja. Zeg jij maar, Peter. Uh, show. Met Peter de Bie. En Mieke van der Wijk. Dat betekent dus ook dat we weer een nieuwe apparatuur aan moeten schaffen. Het is wel zo dat je fax niet ja. werkt op het 4G-netwerk. Ja. Ja, Arie Storm, knallos. Ja, ik heb hier uh, een boek voor me liggen. Ik zou er niet graag willen wonen, maar ik zou er ook niet... U zou uh, er als nerds ook niet graag willen wonen. Nee. Vrijheid van meningsuiting, we gaan maar. En degene die daar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 Welisol. Kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout.